De mooker. Okay. 17. Joen die zak steeds dieper in de stront. Hij wou met die valse flappen en klappen maken om zo aard terug te kunnen betalen. Maar na nou de politie de hele handel in beslag heeft genomen. Pak hm? jij hem, greet? Ja, ja, ik ga. Een moeder die voelt zoiets aan natuurlijk. Maar wat kan je greet er doen? Café het uitzicht.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 Harry, not here. Later. Later. So, it's better to call back later. Ja, Harry, here. Later. Uh, uh, uh, later. Dat, dat is dan vijf. Uh, veel plezier, meneer. Dat moet je niet doen. Wat? Veel plezier tegen zo'n man zeggen. Dat wil ik toch helemaal niet horen? Die man die wil gewoon stiekem in zijn hokje naar een lekker wijfkoeken loeren. Ja, ja maar ik, ik, ik wou. Hey, je ja. hebt het toch wel gehoord? Jawel, maar. Geen gezellige praatjes. Hè? Daarvoor ga je maar naar het café. Ja, goed. Oké. Okay. Ja, meneer. Da, als het lampje. Als het lampje brandt, zit er al iemand in. Nee? Nee, wacht. Die... Ja, nee, die andere deur, deur ja. Ja, die, die, die deur, ja. Kijk, ja. Hey, gebruik jij niet een beetje te veel bleek? Ik val bijna van mijn van die gloorstank, man. Ik moet het toch uh, Schoon uh, Schoonmaken. Schoon, anders krijg ik die, die gore troep niet weg, meneer Pruis. Dat is geen gore troep. Jij komt toch zelf ook uit zo'n kwakkie? Nog een. Uh, Prettige dag, meneer. Wat zeg ik nou net, godverdomme? Ja, hallo, met. Uh, de. de sex Het is voor u, meneer Pruis, het is uw, uw vrouw. Ja, dat is waar. Wat zeg je? Al Betty? Nee, die ken ik niet. Wat, en hij belt zo terug. Ik, ik, ik kom eraan. Eigenlijk moeten we een waterkanon hebben. Ja, of um... gewoon of gewoon nat cement. Zo storten we ze gewoon maar dan nee, nee, nee, alleen tot nee, nee, hun man, enkels, omdat je met, dan uh, ook met, gewoon met een steenspoer met water heen en, en erin, een Van die zakjes vastzetten in de grond. En uh, ja, dan zitten wij er alleen mee op. Dat is natuurlijk minder. Dus, nee. nou, nou ja, ik er me niet meer terug, man. Die zien we echt niet meer. Precies. Geef die knuppel eens jong. Kijk eens, opzij. Is dit een maatje voor jou of niet, hè? Uh, <laughs> Het ligt lekker in de hand We kunnen er ook weer een paar baaltjes meel tegenaan gooien Speksteenpoeder, dat moeten we hebben We hangen een vangnet boven de deur ja, Als we daar ja, eenmaal in zitten, maken kom, we er één groot feest van en, Muziek en dans en dingen Laten we zo'n grote joint roken Jongens uh. <laughs> Toppen ja. dicht Ze komen nooit ergens, kom op Hé, uh, hey. niet zo autoritair, ik ben mijn vader, weet je Hé, hey, hey, die kast hoeft niet kapot Hou je een beetje in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 Wat vind jij, Freddy? Oh, is Freddy plotseling de grote specialist? Ze komen terug, dat weet ik zeker. En dan wordt het de oorlog. Ja, hoe weet je dat nou zo zeker? Hebben ze je dat verteld? Uh, Zijn dat soms vriendjes van jou? Wat is dat voor een opmerking? Oh, jullie mogen zeker alles zeggen. Joes, maar als rustig. ik mijn bek een keer opentrek, op, dan moet ik me meteen getuigen. waar ik zit je met je? Ik vraag Jesus? alleen maar wat. Als ja. Freddy dat tuig kent, zou ik dat graag willen weten. Nou, nou! Het gaat erom. Ken je ze? Hey, hey. nou eens even uitvragen, man. Praten. Nou is meneer Jongens. Stefan hier de baas. En, en dan ga jij een beetje lopen bepalen wie er wel en niet moet uitvraagt. Boer, Meneer de Veur Doe niet zo'n lullig, Boor. Het... Niemand is hier de baas. Als iemand hier de baas is, dan zijn we dat allemaal. Ja, ja. Het is dus in één keer erbovenop. Geef ze geen kans, nee. want anders weet je niet wat er gebeurt. Initiatief, daar gaat het om. Ja, wat? Ja, moeilijk woord. Initiatief. De eerste klap is een daalderwaard.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 Dan ken ik de hele tijd op die meneer Albertini zitten wachten. Albertini. Albertini zitten wachten. He, ik heb godverdomme wel wat beters te doen. Die, die Robbie zit alleen in de piep, -show. Die vertrouw ik voor hem meter. Ik denk dat ik de ramen maar even ga lappen. Oh, nou, gezellig. Wat is het toch, Harry? Waarom doe je zo, zo? Wat, wat, wat doe ik zo, zo, zo? Wat doe ik dan? Ach, geïrriteerd. Net of je ergens de pest overin hebt. Het is net of je van binnen wordt opgevreten. Of je... Opgevreten? Ja, je slaapt slecht. Je doet al rare dingen.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 Yes, yes, yes, yes, yes, uh, a meeting. Uh. Yes, Mr. Albertini wants to come to Amsterdam to talk business with you. But, of course, only if you are interested. Uh, very good, uh, Amsterdam, Amsterdam, yes, okay, Amsterdam, it's uh, good. <laughs> good. Good, I'll call back next week to set a date. Okay, bye-bye. Hey, how is you get ze kennen mezelf in de steeds. Harry de Moker, Harry, Harry de, Harry, Harry Hij de Hammer haar. Ja, maar wel naar mij. He? Nou, ik ga even naar de piepshop kijken. Om uh, die Robbie een beetje in de smiezen te houden. Dus ze konden je niks maken, Robbie? Ja, tuurlijk niet. Waar zijn die andere jongens? Naar de Herenstraat, even een bandje opknappen. Zal ik er nog even naartoe gaan? Hm? De laatste restjes. Nee, dat hoeft niet. Ik heb je nodig op de Lindengracht? Die pandjes brengen niks op. Veel te lage huur. Als ik de huurders eruit kan werken, dan kan ik de boel leuk op laten knappen. Kijk de huur een beetje opkrikken boven de 500? Ja. Kijk, dan schiet het tenminste op. Ja. Kunnen we die jongens niet meteen doorsturen? Van de herenstra meteen door naar de Lindengracht? Nee joh, dat zijn gewone huurders, dat zijn geen krakers. En dat zou wel eens kunnen dat de politie daar dan heel anders op reageert.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 Sean, Sean! U hoorde onder andere Jack Woutersen, Nelly Vrijda en Martin van Waardenberg. Scenario Gerben Hellinga. Regie Marlies Cordia en Jeroen Stout.